CDA en VVD krijgen in het kabinet allebei zes ministers. Rutte hoopt dat het kabinet voor de herfstvakantie op het bordes staat. In Brazilië worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Ruim 135 miljoen stemgerechtigden... kiezen een opvolger voor president Lula da Silva. Die is na twee ambtstermijnen niet meer herkiesbaar. De strijd gaat vooral tussen zijn partijgenoten Dilma Rousseff... en de conservatieve kandidaat José Serra... Ook de vroegere minister van Milieu, Marina Silva, is een serieuze kandidaat. Als niemand meer dan 50% van de stemmen krijgt... komt er op 31 oktober een beslissende ronde tussen de nummers 1 en 2. Behalve een president kiezen de Brazilianen ook een nieuw parlement... 54 van de 81 senatoren en alle gouverneurs van de deelstaten. In Duitsland wordt dit weekend de twintigste verjaardag van de hereniging gevierd. De centrale viering is in de deelstaat Bremen, omdat die momenteel voorzitter is van de bondsraad, het hogerhuis van het Duitse parlement. Er zijn honderdduizenden mensen in Bremen om de feestelijkheden bij te wonen. Gisteren waren er in de stad ook duizenden linkse betogers op de been die leuzen riepen tegen het kapitalisme. Het weer in het noorden bewolkt en kans op regen in de rest van het land opklaringen. Overdag vrij zonnig en droog. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En kwam. jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met. Met nu de nacht. tegen ziektekosten. De Ombudsman geeft gratis hulp en advies over de zorgverzekering en de zorgtoeslag. Bel op werkdagen gratis 0800 6464644 of kijk op www.deombudsman.nl. Belevert het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. ZFM tekst tv op kanaal 45. TV. Good love and an emotion That she's really gone.